De Braziliaanse overheid gaat iets doen aan de ondeugdelijke auto's die in het land worden verkocht. Er komt een onderzoeksinstituut waar auto's worden getest. Auto's die in Braziliaanse fabrieken worden gemaakt zijn qua veiligheid niet te vergelijken met dezelfde modellen die in Europa zijn geproduceerd. In Duitsland zijn tests uitgevoerd met de vijf auto's die in Brazilië het meest worden gemaakt en vier daarvan voldeden niet aan de Europese veiligheidseisen. Het aantal verkeersdoden door auto-ongelukken is in Brazilië de afgelopen 10 jaar met 70% gestegen. In de Verenigde Staten en West-Europa is dat percentage de afgelopen 10 jaar juist fors gedaald. Het treinverkeer in het noorden van Duitsland is ernstig ontregeld door het hoge water. De spoorverbinding tussen Berlijn en Hannover is gedeeltelijk onbegaanbaar. Daardoor rijdt de hoge snelheidstrein niet meer op dat traject. Ook andere treinen hebben veel vertraging. Het is zo goed als onmogelijk om per spoor vanuit Berlijn naar Frankfurt, München en Amsterdam te reizen. De Egyptische president Morsi heeft dreigende taal geuit richting Ethiopië.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de Nacht. Met Maarten Hach. Ja, goedemorgen en mooi dat u luistert naar alweer het laatste uur van Dit is de Nacht. We vliegen dit uur naar Bonaire en Australië voor de Focus op de Wereld. En in het kader van de Focus op de Dag gaan we praten over de Zero Plastic Week. Arjen ja, we zeggen, gebruikt al drie jaar lang geen plastic. Drie jaar lang, helemaal geen plastic. Kun je je voorstellen? Geen plastic afval enzovoorts. Hartstikke mooi natuurlijk, maar hoe doet hij dat? En hoe houdt hij dat vol? Dat straks allemaal. Nu eerst Bill Withers, Lovely Day. Just one look at you And I know it's gonna be A love to faith When someone else instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world the world's all right with me I just one look at you And I know it's gone Ja, deze dinsdag, de 11 juni, is een lovely day, vindt Bill Withers. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners, het buitenland. Ja, maar het is uh, daar aan de andere kant van de oceaan. Op Bonaire is het volgens mij nog uh, maandag 10 juni. Ook een beetje een lovely day, uh, Michel Verkouter? Inderdaad, ook een beetje een los idee. Ja. Alleen, die uh, moet bij mij nog beginnen. Ja. Uh, ja, nou ja, goed, die, die maandag is net afgelopen, toch? Of bijna afgelopen. Ja, het nog een uurtje. Het is ja. Ik bij ons ja. tien over elf. Was het een mooie dag? Het was een zeer mooie dag. Dat is bij jullie het altijd mooi, het, toch? Uh, het weer is altijd het mooi, is, of niet? Het weer, het weer is altijd mooi, dus wat wil je toch nog meer. Ja. <laughs> Wij <laughs> hebben op het moment ook niet zo heel veel reden tot klagen, gelukkig, in Nederland. Nee, we krijgen het nieuws van jullie weer, weerbericht een klein beetje mee, ja? Ja. Dus, uh, het was uh, bar en boos, maar ik begreep dat het nu eindelijk toch een beetje door begon. te breken. Ja. ja, En dan is het zover, dan denk je, dan, ben, nee, dan, dan, dan, is het gewoon, dan is het er gewoon. Dan ben je ook gelijk al die kou vergeten, moet ik je zeggen. Ja, dat ja. is wel heel mooi. Heerlijk, eindelijk weer tijd voor de barbecue. <lacht> ja, maar ja, dat zal bij jullie dus uh, meer regel dan uitzondering zijn, of niet? Nou, inderdaad, het is dus natuurlijk altijd, altijd lekker weer. Dus uh, hey. altijd de barbecue staat regelmatig aan. Precies. Dat wat betreft het, het weer, dan gaan we nu naar het nieuws. We draaien het even om. Um, ja. Het nieuws op Bonaire. Um, ja, politiek is altijd een ding op de, op de eilanden. Er speelt nu een omkoopschandaal, geloof ik, op Bonaire. Ja, er is, er is uh, de, de laatste veel aan de hand. Er, is, of, er speelt al de, de laatste maanden, jaren, dat er, dat er een aantal. Uh, ja, hier uit het bestuurscollege uh, verdacht worden van onkokschandalen. Het bestuurscollege, en, uh, wat, wat, wat is dat precies? Ja, dat is zeg maar, hetzelfde als de gemeenteraad in, uh, in een gemeente uh, in Nederland, zeg maar. Hier, okay. hier ken je dat ook, ja. hier is de burgemeester, heet, hier hebben. Ja. gezaghebber. Um, want voor de duidelijkheid, ja, Bonaire is tegenwoordig een gemeente in Nederland, hè? Ja, een bijzondere gemeente uh, ja. van Nederland. Ja. omdat het natuurlijk dus een aantal uitzonderingen zijn we, we, we, ja, we zitten natuurlijk in de criminele, deel, we betalen die met dollars, nou, et cetera. Zo zijn er toch een aantal zaken die natuurlijk net iets anders zijn dan uh, in een gewone gemeente in Nederland. Ja. Um, nou ja, goed, dat speelt eigenlijk al een, een, een, een poosje en dat is een, op het moment dat in de, in de rechter volgens mij gesimponeerd is die zaak. En uh, eigenlijk is, er zijn er hiertoe geluiden gekomen met eigenlijk is de stichting opgericht van, de stichting heet in het parlement, ik wil even niet naam hey, Nederland is het verzoenlijk Een mm -hmm. goed bestuurd. Ja. Um, en die is eigenlijk die hele zaak aangekaart zo van... nou ja goed, het kan nu niet zomaar onder de mat geschoven worden. Ja. Dus die hele zaak is uiteindelijk weer heropend. En uh, ze gaan nu alsnog uitzoeken van de afgesteekbeddingen aangenomen zijn. En hoe en het gaat om twee kopfiguren uh, te gaan van, uh, van, de, de, ja, van de politiek hier. ja uh, Dus dat, ja, dat, zijn best, uh, dat zijn best dingen die gaan spelen en waar mensen uh, ja, aan het zoeken zijn. En ik begreep nu, het laatste nieuwsbericht was ook dat er dat de hier de, zeg maar de, de hebben ook uh, uh, erg bezig was om de integriteit te tellen. en dat ze daar heel veel tegenstand in uh, ondervond. Ja. Dus ja, je merkt dat er gewoon veel, veel aan de hand is op het eiland en je hoort het natuurlijk op de, de, de voormalige Antillans, dus Curaçao en Sint-Maarten wel eens veel en ja. op een gegeven moment laatst de laatste ook de Tweede kamervragen gesteld waren over hoe het nou precies op Bonaire zat. Ja, oké. Okay. Nou, en dat kun jij ons dan allemaal vertellen. Want wat, uh, okay, er zijn dan kennelijk uh, steekpenningen. Uh, dat gaat er nu allemaal worden uitgezocht. Wat is jouw indruk? Ja, ik, ik um, kijk, we, we zitten hier natuurlijk op een poosje. En vaak uh, liep dit altijd, uh, werd het eigenlijk een beetje onder de mat geschoven. Zag, zag je het verdwijnen. En, uh, maar ik, het is gewoon ja, overduidelijk dat het zo is, dat het zo werkt daar. Nee, goed, dat weet ik niet. Ik, dat, het komt in ieder geval voor de rechter. Kijk, de, de, de, de zal, er zal van alles gebeurd zijn. En daar moeten de rechter daar een, een, een oordeel over vellen. Um, maar het, het, het bijzondere is dat het, dat het uh, op dit moment uh, niet onder de macht kan worden. Zeg ja. maar dat, dat er dus, dus vanuit het eiland ook uh, geluiden komen van ja. Joh, we vinden dat dat gewoon aangepakt moet worden. En is dat, dat, dat een cultuurverandering uh, van binnenuit? Um... Of heeft dat te maken ook met enige druk van Nederlandse zijde? Nee, want ik. ik, ik als je de verhalen moet geloven, uh, zit er ook wat. Uh, zijn daar ook banden mee in, in, in, in Nederland uh, uh, die, die mee, mee, ook in dat verhaal zitten. Zeg maar. dus dat, het, het, is een, het zijn een heel groot verhaal te zijn. ik mm. kan je niet eens helemaal helder vertellen. Oké, okay, dus de, wij zijn er ook bij betrokken? Ja, volgens mij wel. En, en, en, en de, de, ze noemen ook wel eens dat het, de, de, het moment dat Bonaire de bijzondere gemeente werd van, uh, van Nederland, dat daar allerlei. Uh, uh, ...dingen in zijn. Dus het is een heel verhaal en sommige dingen ja, zullen blijken dat dat niet waar is. En ja goed, ik, ik ben blij dat ik uit en dat je straks tenminste helder hebt van wat ja. klopt niet en wat klopt niet. Ja. Ja. En het mooie is wel, is dat er van inderdaad wel vanuit binnenuit, het eiland zelfs iets... ...mensen nu een, een stichting opgericht hebben van dit moet gewoon anders. Het moet, ja. we, gaan, we gaan stoppen met dingen onder de mat schuiven en... Uh, nou, en dat is heel bijzonder. En, en de, de, toch een beetje vernederlandsing dan van Bonaire. Uh, in, in de slipstream daarvan is er ook ineens een VVD op Bonaire, zag ik. Ja, dat is... Dat, Heeft dat, dat, dat er ook mee te maken, van, of, of, of niet? Nou, dat, het, het, er zijn aardig wat veranderingen. De, de, de, de, ik las ook laatst dat er een VVD-afdeling uh, opgericht was. En dat de voorzitter van die VVD-afdeling, dat is de uh, meneer Van Trail, hij de Albert Heijn, of de, de van heet hij hier, maar die heeft in Nederland een aantal uh, Albert Heijns, het franchise-nemen, uh, opgestart. En hij is geen inwoner van Bonaire volgens mij. Maar hij is wel uh, de VVD gestart. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, zich allemaal ontwikkelt. Hij is geen en inwoner is, van, van Bonaire, maar kan toch wel nee, beginnen. Geen, nee ja, hij is, hij is wel een. Hij is ge, geen officieel in, inwoner, hij heeft wel een bedrijf. En dat ah, is, is hij, is, hij is gewoon een, Nederlander, Nederlands staatsburger. Ja, dat ja ben je als Bonaire. Dus, je ja, hoe dat precies zit, dat, uh, ja. en bij hem zijn ook nog wel wat vragen, want hij heeft op dit moment de, de trail op, uh, op het eiland uh, in de hand. Dat is zeg maar, een, ja. dat was een soort Albert Heijn, een grootste ja. winkels hier. Ja. Daarnaast heeft hij nog een andere winkel over, want hij heeft geloof ik nog iets van 60% van de uh, consumentenmarkt in, uh, ja. uh, in handen. Dus mensen zitten daar ook wel te kijken van, hé, hey, wat gaat er allemaal precies gebeuren? Overigens, uh, de mensen thuis denken nu natuurlijk allemaal onmiddellijk van... Uh... Ja, zo gaat dat dus, hè, daar op de verre eilanden. Maar ik weet toevallig dat op, uh, zeg maar, onze eigen waddeneilanden eilanden... het precies, precies hetzelfde gaat. Vlieland is ook de VVD ja. gewoon aan de macht. En het bestaat ook uit gewoon een paar grootste ondernemers van het eiland. Zo gaat het dan helemaal gewoon op een uh, in zo'n ja. kleine gemeenschap. Duizend inwoners daar. Hoeveel wonen er op Onerre? voor mij zijn er een pas geleden 17.000 uh, gepasseerd. Oké, okay, dat is wel net ietsje meer dan Vlieland. Maar ja. um, <laughs> ik, ik, zat, ik zat wel te denken, dus ook weer met dat omkoopschandaal en dan uh, recent het gedoe op Curaçao, moord op Helmin Wiels. Hebben ze nou een beetje gelijk of niet daarbij bij de PVV... als ze zeggen, het zijn allemaal boevenesten daar? Nee, dat is dus, dus, dus, dus, dus, heel kort op de bocht. Je kunt, dat, je kunt dat niet zeggen. Ik zat toevallig je, je uitzending van vanavond uh, uh, een mee te luisteren. En uh, ik denk dat je Bonaire en ook, ook een stuk van Antillema... Maar goed, ik woon op Bonaire, laat ik Bonaire houden. Uh, ook moet vergelijken. Nederland is een heel verontwikkeld land. En je kunt en je, je navragen, vragen, nou, zijn we te verontwikkeld of zijn we niet ontwikkeld? Dat is niet een andere discussie. Bonaire is, loopt, is niet... Is niet zo ver of, of je kunt dat niet vergelijken met elkaar. Nee. Kijk, mensen zeggen: Ja, Bonaire is Nederland, maar ook weer niet. Monera mm. is ook gewoon Monera. Ja, en maar, als, maar, ik... maar dat, dat, dat kan je wel zeggen. Maar uh, uh, nog niet zo lang geleden was ook in het nieuws dat, uh, uh, dat is uh, op, op zich ook helemaal geen nieuws, maar dat blijkt telkens weer uit de statistieken en dat werd opnieuw bevestigd uh, vanuit CBS, dat uh, het, je de grootste kans loopt in Nederland om uh, vermoord te worden of moordenaar te zijn... als je van Antilliaanse afkomst bent. En uh, een bekende uh, criminoloog in Nederland... Uh, daar ben ik even zijn naam kwijt... die, die zegt ja, dat dat, uh, dat komt omdat het daar, uh, op de Antillen... omdat het daar gewoon al misgaat. Daar is een, een ghetto-cultuur. Nou ja, Dan dat denk ik, ja, daar, daar is iets niet goed. Of zie je dat anders? Nee, nou, nee, goed dat er een grote problematiek is, dat, dat, ja, dat zien wij ook en ik denk dat we daar ook te midden van werkzaam zijn met onze stichting. Um, kijk, maar je, moet, je, moet, je moet dat daar oplossen en, ja. uh, en dat moet je met hulp doen. Alleen wat nu heel snel uh, gebeurt, is, is er wordt heel veel geroepen wat, wat soms uh, mensen alleen nog maar verder in de loograven uh, drukt. Ja. Uh, en en ik, ik weet niet meer wat het voorbeeld was, er is nog een aantal maanden, misschien al bij een jaar geleden, was er ook zoiets, oh, het was, was volgens mij ook met uh, die meneer Wiels, die, die nu vermoord is, die riep toen zoiets van, wilde. Uh, hij was de grootste partij geworden en, het, en hij was voor onafhankelijkheid. En toen riep gelijk een aantal leden van de Tweede Kamer, riep het als nou, ze onafhankelijk willen worden, dan moeten ze dat maar doen. Ja. Terwijl hij met zijn partij niet, een, niet de absolute meerderheid heeft in het parlement. Hmm. Ik geloof dat hij maar vijf of zes zetels had. En je moet er, je moet er minimaal elf hebben, wil je, wil je daar meer, de meerderheid hebben van de 21. Ja. Maar dat is wel Dan een beetje het sentiment heel... inderdaad, wat hier in Nederland nu heerst. Van, uh, laat ze het maar lekker zelf uitzoeken. Ja, maar, en, en kijk, weet je, ik denk dat dat ook niet helemaal kan. Nee? Je, je, zit, je zit ergens aan elkaar vast en je kunt nu niet zeggen van nu is het heel ingewikkeld en die laten we het maar los. Maar goed, jij zegt ik doe daar iets aan. Overigens die, die criminoloog die ik net uh, uh, noemde, dus Frank Bovenkerk, die zegt inderdaad ook van je moet het probleem daar oplossen. Jullie doen daar iets aan met jullie uh, stichting. Um, v, vertel eens, wat, wat, hoe, hoe doe je daar dan wat aan? Ja goed, wat wij natuurlijk veel tegenkomen, van, uh, wij werken natuurlijk uh, met verslaafde mensen, we vangen verslaafde mensen op weer te, te, te leiden of te helpen naar een nieuw leven. Ja. Ik, een van de voorbeelden wat, wat heel lastig is in deze uh, maatschappij is uh, als je in Nederland zeg maar verslaafd bent en je bent verslaafd in Groningen, uh, dan, dan wordt heel vaak geadresseerd, weet je, ga een tijdje ertussenuit. uit, ga een tijdje naar uh, de randstad of ga een tijdje naar... Uh, ja. En zorg dat je... Ga uit je omgeving. Ja. Het lastige hier is, dat kan niet. Wij kunnen mensen opnemen, maar vervolgens, je kunt mensen niet. Uh, je zit op een eiland en je komt dus altijd in jezelfde. Uh, uh, ja, ze noemen dat het systeem, zeg maar. Dus je zit altijd in jezelfde uh, groepje, je komt met dezelfde familie en die zit soms nog in. Um, uh, er zijn vaak opgeslaafd of. of, ja. of, of nou, noem maar op. Dus in plaats van alleen de individu eruit de te halen en ergens op te vangen en die in sterker maken, moet je eigenlijk tegelijkertijd die hele groepen omheen ook aanpakken. En dat is soms een heel lastig en tijdrovend uh, uh, stuk. Maar zie je dat het lukt, stapje voor stapje? Is er hoop? Ja, ja goed. Ik denk dat, ik, dat wij in ieder geval vanuit onze techniek ook altijd hoop houden. Want als, je, als je je hoofd verliest, dan, dan kun, je, kun je soms je, net zo goed je deuren sluiten. Wij hebben altijd hoop. Je ziet... Je, je... Je ziet veel mensen terugvallen. Ja. Je ziet veel mensen uh, opnieuw uh, de kans. En dat is, dan is het lastig om opnieuw uh, je weer op te laden. om iemand opnieuw te, te helpen. en te hopen dat het kwartje ergens toch een keer gaat vallen. Ja, uh, maar je ziet ook. En, en daar moet je denk ik vooral in ons werk ook aan vast houden. Maar dat is denk ik in Nederland niet, niet heel veranderd. Um, is, is aan, de, aan de, de, de, uh, de positieve momenten. De mensen die er wel doorheen komen. Kijk, In de verslavingswereld ja. is het sowieso. is er een grote groep die. Uh, terugvalt, of die opnieuw begint, of het niet goed, niet, niet volbrengt. En, en, dat ja, is een gegeven eigenlijk. Ja. ja, en dat is, weet je, dat, je moet het altijd ergens omhoog houden en zeggen van, weet je, we proberen het weer opnieuw. En, uh... Maar dan is het altijd belangrijk dat je een beetje goede cijfers hebt als organisatie. Hè? Dus uh, als je kijkt naar het terugvalpercentage, doen jullie het goed dan? In naar Nederlandse maatstaven? Uh, ja, ik kan, kan eigenlijk niet heel Op dit moment zijn, we, zijn ze nog helemaal in dat project bezig met het zoeken van, um, van uh, uh, de punten. En het is helemaal nu inventariseren van wie is er allemaal precies en waar, hoe ja. gaat het allemaal. En uh, de, de zijn naast onze stichting zijn er natuurlijk meerdere stichtingen nu uh, bijgekomen. Je ziet een beetje tendent dat veel Nederlandse stichtingen, uh, grote soms grote ondernemingen, uh, hier wat meer uh, uh, binnenkomen. Ja. Dus in dat, in dat traject uh, zit iedereen nu helemaal van: oké, okay, wat is er ja. nu uh, aan de hand? Uh, en wordt er ook meer samenwerking gezocht en uh, wordt er meer gemonitord van wat, wat, wat, uh, wat zijn de cijfers? Nu zijn we nog in de opbouw, opbouwfase, wat dat betreft. Ja, ja. monitoren, en onderzoeken. Oké. Okay. Ja. Michel, hartstikke bedankt weer voor uh, jouw inkijkje in het leven op, uh, op Bonaire. Ja, graag gedaan. En uh, o, ja, het, zijn het, het, het nieuws vandaag. Dank je wel. En uh, okay. zo, zo meteen gaan wij uh, verder in deze nacht met uh, Australië, waar, uh, uh, waar we gaan spreken uh, over, het, over het nieuws daar. Uh, maar eerst muziek, Eric Clapton. Yeah. Hey. op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, de, de net hoorde we natuurlijk Eric Clapton, samen met Jack Akan. Gotta get over it. We gaan naar Gerard Adriaanse in Australië. Goedemorgen, Gerard. Goedemorgen. Ja, ik zeg in Australië, maar dat is helemaal niet waar. Je bent gewoon in Nederland. Ja, op het moment nog wel, ja. Ja, want je, je staat alweer op het punt om terug te gaan. Ja, dat klopt. Ja. Even aanstaande vrijdag weer. Ja, want je bent met verlof, begrijp ik? Ja, dat klopt. De afgelopen twee maanden, vanaf half april, uh, hebben we het genoeg gehad om uh, twee maanden in Nederland te zijn. En ook nog een paar weken op Aruba trouwens. Ja, je bent ook op Aruba geweest, aha. Ja, nou, want daar hebben wij daarvoor gewerkt. Ik heb geweest bij uh, Radio Victoria, dat is het christelijke radiostation van Aruba. Uh, Oké, okay, dus daar ken, je, daar ken je ook nog mensen vanuit het ja, verleden. Ja, dat ook Vrouw wonen, dus, uh, ja. En als je dat verhaal dan net hoort over Bonaire, herken je dan dingen op Aruba? Of is het daar heel anders? Nou, ik ben er nu natuurlijk alweer een, uh, een hele tijd weg. Uh, maar ja, wat ik, wat ik ook hoorde van, uh, van uh, Michel, hè, dat uh, ja, in feite natuurlijk dingen zijn op een andere manier uh, geregeld daar, uh, gewoon omdat je met klein, uh, een kleinere bevolking te maken hebt. Er wonen 100.000 mensen daar. Je hebt natuurlijk eigen parlement op Aruba en in de status apart. Hè. Maar ja. Uh, Kijk, het is natuurlijk allemaal veel kleinschaliger. En um, ja, wat, wat, wat, wat mij weer opviel, zeg maar, met mijn nichtjes dan, ja, die krijgen natuurlijk het Nederlands les. Maar ja, Nederlands, het is, het is papi zelf wat mensen spreken. Nee. Dus ja, Nederlands is, ja, is wel de officiële taal, maar het is niet wat mensen op straat gebruiken, zeg maar, Dat is meer papi Maar is, is dat een probleem, of is dat... Nou ja, kijk, voor hen is het Nederlands niet zo vanzelfsprekend. Dus dat is op zich wel moeilijk als je een taal moet leren, zeg maar. Want alles is natuurlijk in het Nederlands. Of Engels dan. Mm. En is dat veranderd sinds de nieuwe herindeling, zeg maar? Nee. Zijn want de eisen strenger de... of? Nee, op zich is. Ik weet niet precies wat er voor bij veranderd is, maar die hebben natuurlijk de status maar die, die hebben apart. een status Die bestaat dus aparte, ja, dat is ook zo. Dus in principe is er volgens mij daar het minst veranderd, zeg maar. Maar is Nederlands ja. dan optioneel of verplicht? Nou ja, als jij naar school gaat daar en uh, je krijgt les, dan is het toch uh, normaal gesproken in het Nederlands. De lessen zijn ook in het Nederlands. Ja, ja, ja. ja. Dus dan moet je wel. Het is een beetje verwarrend ook, denk ik. Het ligt er ook een beetje aan, denk ik. Uh, maar dat geeft de dan. mensen ook een achterstand dan? Nou ja, kijk, als jij op zich niet bij de top hoort in de klas of zo, dan is waarschijnlijk Nederland, Nederlands op zich uh, meer een blokkade dan dat het je helpt. Ja. Maar, ja, ja. Ik weet zou, niet zou het een oplossing, oplossing zijn als ze les krijgen in het papiermens en dan Nederlands ja, als, als dus keuzevak? Maar dat is natuurlijk weer een heel andere. Dan moet je dus voor, de, voor die, die bevolking zeg maar, lesmateriaal in het papiermens gaan maken. Nou, dat ja. lijkt me dan ook weer erg natuurlijk. Ja, best een klusje. Ja, ja of dat, ja, dat nou de beste oplossing is. Dus het is gewoon, het is best, dat is best problematisch, maar ik weet ook niet wat de oplossing zou zijn. Oké, okay Gerard, genoeg over Aruba. Terug naar Australië. Daar ben je weliswaar al twee maanden niet geweest. Maar je hebt het nieuws wel gevolgd. Wat is daar aan de hand momenteel? Uh, nou, uh, er is uh, in Melbourne, dus waar wij wonen, is er een, uh, is er een uh, vrouw vermoord vorig jaar. En um, ja, dat, dat hele verhaal uh, is nu uh, zeg maar voor de rechter geweest. En uh, staat nu op het moment in het nieuws dat. Uh, Paley, de man die, uh, die haar vermoord eigenlijk uh, in de gevangenis had moeten zitten. Want uh, hij was uh, voor uiteindelijk vrijgelaten. Maar ook in augustus 2011 had hij al een man weer aangevallen. Dus in feite Zo. had hij toen al in de, vorig jaar al in de gevangenis moeten zitten. Nou, en dat, dat, dat is wel het uh, soort nieuws wat momenteel heel Australië een beetje beheerst. Nou ja, als je in Melbourne woont wel, ja. oké. Okay. Het uh, is natuurlijk zo'n groot land, dus uh, ik, heb, ik heb het Melbourne's uh, nieuws er even bijgepakt. Melbourne dus is, is vooral Melbourne jouw referentiekader, ja. Ja, ja. Dat is bij ons wel heel groot nieuws dan, ja. En dat is bij jullie op de radiozender uh, ook iets dan wat aan bod komt? Of draaien jullie alleen muziek? Nee, nee, nee, wij hebben ook uh, gewoon de reguliere nieuwsuitzending iedere uur. Dus nee. dan komt dat zeker... Uh, zeker gewoon, gewoon, gewoon een bulletin? Of heb je dan ook een, uh, een praatprogramma... waarin je bijvoorbeeld reacties werkt of, of met mensen praat over... Nou ja, wat, wat, wat, wat doet zoiets met de samenleving? Of hoe reageer je daarop? Misschien ook als christen? Nou, we nemen dat we nemen we hebben... wel mee in de programmering, zeg maar. Als we met mensen praten, als het ter sprake komt... Uh, dus... Uh... Maar goed, wij zijn wel een positief station, dus we proberen daar altijd dan wel een positieve draai aan te geven. dat is natuurlijk op zich geen positief nieuws, zoals veel nieuws natuurlijk. Maar nee, dus het is lastig nieuws om een positieve draai aan te geven. Ja, maar dat proberen ja. we altijd wel, want het lukt het nog vaak wel. Ja, want, want voor de duidelijkheid, jij werkt voor um, uh, een christelijk radiostation, en jullie hebben als doel om dus inderdaad een positieve, positief geluid te laten horen in de samenleving. Um, ander nieuws. Wat speelt er nog meer? Speelt er, speelt er mooi, positief, hoopgevend nieuws? Of is het allemaal, uh, uh, nou ja, ellende wat de klok slaat? Nou, ik, ik, ik heb even de, de grootste nieuws, nieuwslijnen erbij gepakt, uh, natuurlijk. En uh, het andere grote nieuws is dat... Uh, de, de, onze uh, minister-president dus uh, Julia Gillard uh, ja, zij houdt vol dat ze, dat ze lever zal leiden in de volgende verkiezingen en die, uh, ja, die zijn inmiddels uh, niet zo ver weg meer, dus dat is in uh, september, september verkiezingen ja. bij ons en um, ja, zij houdt eigenlijk wel uh, wel uh, ja, hardnekkig vol dat ze, dat ze gewoon die uh, verkiezingen gaan leiden, terwijl als je naar de Pols kijkt, uh, ze op zich weinig kans maakt om dan gekozen te worden. Maar... Want Australië kent een twee -systeem, uh, net als Engeland, Labour and, nou, uh, uh, conservatives. We hebben al, en Conservaties en ook de Groenen inmiddels. Ja, precies. Uh, maar dat zijn dan vaak van die gemarginaliseerde partijen. Precies, dus het gaat uh, bij ons zeg maar, als je het in het Nederlands zou moeten vertalen, tussen de VVD en de P van de De twee uh, partijen die in Nederland tot, tot elkaar veroordeeld zijn, die uh, wisten over het algemeen uh, een stuivertje in, in Australië. Ja. En en Labour staat op verlies. Dus als het zo doorgaat, dan wordt het een overwinning voor voor de conservatieven. Ja, ja dat zit er wel in. Er is iets typisch gebeurd ook en dat is alweer een paar jaar geleden. Maar dat, ik heb toen zelf uh, bij, bij iemand van, uh, van Den Haag Vandaag of zo, een correspondent, gevraagd of dat in Nederland ook zou kunnen. Want toen is uh, Julia Gillard uh, eigenlijk uh, aan de wacht gekomen doordat uh, Kevin Rudd, dus de toenmalige uh, minister-president, is afgezet door zijn eigen partij eigenlijk. Mm. Dus vertrouwen in hem opgezegd. En toen okay. is zij naar voren geschoven, van de een op de andere dag. En uh, zij gaf toen ook al aan vanmorgen ben ik minister-president of zo. En uh, ja, dat is toen ook zo gegaan, dus ik vond dat wel, ik vond dat wel apart. Ja. Ik vroeg me ook af of dat in Nederland ook kon. Ik geloof dat het officieel wel kan, of het ooit gebeurd is. Ja. Maar er zijn nu zelfs geruchten dat uh, men die Kevin Rudd weer, weer terug wil. Ja, en ook dat hij zelf terug zou willen. Dus op een gegeven moment was er ook uh, iemand in de partij die zei van... nou, we moeten het leiderschap maar weer eens bekijken. Dat was vlak voor wij weggingen. Ah, leuk. En, Leiderschapsverkiezingen. Zijn we hier nou, het ja, ook heel goed binnen in. binnen de partij hadden ze zoiets van... Een, uh, ja, dan nou, dan, en dat kwam toen op een gegeven moment. En toen, uh, ja, toen werd er bij ons ook gezegd... nou, voor het eind van de dag hebben we een nieuwe minister-president. Zo van uh, Kevin Rudd zal zichzelf heel al naar voren schuiven... en gekozen worden door de partij. Maar hij heeft dat toen niet gedaan, dus waarschijnlijk had hij op dat moment dan toch niet uh, het nodige aantal stemmen, want dat zal hij dan van tevoren op bekeken hebben. Maar alleen het feit al dat daar onrust over is, is natuurlijk dodelijk voor zo'n partij, toch? Ja, maar ik wil hey. zeggen dat de, de, de, de oppositiepartij, naar mijn idee, ja, ook niet echt een uh, ontzettend sterke leider heeft als je, het zo, als je je oor te luisteren legt. Hoe dus het af zal die... lopen en uh, ja, persoonlijk, dan zeg ik van, ik, ik, ik weet het ook niet zo goed. Want er zit niet echt een sterke leider, die hebben we natuurlijk in het mm. verleden wel gehad. Mensen uh, herinneren ze zich wellicht uh, Howard nog. Ja, dat, dat was een echte staatsman, zeg maar. Die heeft ja. het land heel lang geleid. En dat was, uh, ja, maar goed, we zullen zien hoe het loopt uh, in september. Ja, altijd spannend, verkiezingen. Nog één ding wil ik met je bespreken. Want ik las ook dat er een, een schip met asielzoekers is vergaan. Uh, toen dacht ik, hé, uh, hey, dat is interessant. Hier in Europa hebben we dat ook altijd. Bij Lampedusa of bij uh, de, in andere eilanden uh, rondom Europa... waar asielzoekers proberen naartoe te gaan met een boot. Australië kent het fenomeen ook. En dat is uh, weer eens flink misgegaan. Ja, en dat gaat eigenlijk continu mis. Dus dat is, uh, ja, dat, dat is ook iets wat dan politiek ook wordt uitgespeeld natuurlijk. Maar het is in feite natuurlijk een moeilijk probleem. In het verleden uh, zijn die mensen in Australië zelf opgevangen. Maar op een gegeven moment uh, is er toen voor gekozen om ze allemaal naar uh, Christmas Island te sturen. Dus dat is een uh, eiland uh, wat bij Australië volgens mij maar niet onder de... Uh, jurisprudentie valt van Australië. Okay. Dus dan, zeg maar, als ze daar aankomen... zijn ze nog niet officieel in Australië, zeg maar. Hm. Dus het is... Um, maar ja, er passen ook niet zoveel mensen op, die, op dat eiland. En nee. er komen natuurlijk best veel mensen naar ons toe. Dus ja, ook vergelijkbaar dat... met Lampedusa... Uh, uiteindelijk komt er dan toch wel een boot dat eiland weer leeghalen. En, en dan komen die mensen uiteindelijk toch nog in Australië terecht. Ja, nou ja, goed. Uiteindelijk, als ze dan... Uh, gaan procederen, dan, uh, dan komen ze vaak toch weer naar Australië natuurlijk en ja, kijk als je natuurlijk, uh, ja, uh, kijk, kijk die boten op zich, dat, die, uh, dat, die, dat mensen worden opgevangen op Christmas Island, dat is zeg maar onderweg naar Australië, ja mensen proberen dan op Christmas Island te komen natuurlijk. Ja ja, of dat dan de beste oplossing is, maar het is, dat, ja, dat vreemde is gewoon, uh, ja, het, is, het is best een probleem natuurlijk, want ja. En, en nou, waar komen die mensen eigenlijk vandaan? wat zijn de landen van herkomst? Nou, precies, dat, dat is dus dat, dat zijn veel mensen vooral ja, uit, uh, uit, uit allerlei uh, aziatische landen, hè. Dus, uh, ja. Daar is waarschijnlijk, daar is normaal gesproken natuurlijk de, de levensstandaard een, een stuk lager. En dan hebben we het en, over uh, Filipijnen, Cambodja, Thailand, dat soort landen? Ja, ja, ja. En, ja dus, dus dat is gewoon. Uh, en ze, ze worden dan vaak vervoerd naar, uh, naar Indonesië. En dan vanaf Indonesië zijn ze ook wel gekomen. Zo. Dus ook over Indonesië van hoe dit moet en zo. Uh, ja, het is, het is, het is gewoon. Uh, het is best ingewikkeld om, om daar echt een goede, goede oplossing voor te vinden natuurlijk. Want ja, uh, zodra iemand natuurlijk naar Australië komt... Uh, ja, je kan die mensen niet onder de deur wijzen natuurlijk. Dus, ja. Ja. Ja. ja, een dilemma wat we hier in Europa natuurlijk ook maar altijd goed kennen. Intussen is het wel zo dat er uh, uh, niet voor het eerst een, een schip met man en muis vergaat. 70 asielzoekers die uh, in de golven verdwenen zijn. Ja. Ja. En waar men uh, het zoeken naar is gestaakt inmiddels... Is het laatste nieuws omdat, uh, mm. ja, omdat ze eigenlijk uh, gewoon menselijke wijze gesproken niet meer uh, levend kunnen zijn. Dus nu wordt uh, aandacht gericht op het bergen van de lijken. Ja, ja, het is niet de eerste keer dat dit voorkomt. Nee. Dat gebeurt regelmatig. Nee. Dus... Nou, ik wens je heel veel uh, succes Gerard met het eh, midden van al dit uh, um, um, um, um, ja, deprimerende nieuws. Het hoopgevende geluid uh, te blijven laten horen in Australië. Oké, bedankt voor je verhaal. Oké. En tot de volgende keer. Oké, tot dan. Gerard Adriaans, zoals dat vanuit Nederland. Maar over een paar dagen stapt hij weer op het vliegtuig naar Australië... om daar voor ons het nieuws te volgen. En natuurlijk ook met zijn gezin te wonen en te werken. Zometeen, Arjen Oerich die leeft zonder het gebruik van plastic. Dat is handig, want dan heb je ook geen plastic afval. Hoe hij dat doet, dat horen we zometeen. Dit is de nacht. De EO. brother words you'd say to a phone that never calls feel the weight of your father's ring and all those streams and all those streams sing hey brother To the phone Cause that was real you Standing there in the shape of your body If you don't know no love When we're all the same And That was real you Looking back across the water Tears falling like raindrops Rippling against the shame Night, David Bowie en Tina Turner. En dan gaan we naar Arjen Oerich, want het is deze week de Zero Plastic Week. Een week waarin aandacht wordt gevraagd voor de enorme hoeveelheid plastic die wij gebruiken. Plastic dat uiteindelijk eindigt als afval in de oceaan, volgens de organisatie. Dat is dus slecht voor het milieu. Geen plastic gebruiken is het devies. Want als je geen plastic gebruikt, heb je ook geen plastic om weg te gooien. Is dat moeilijk? Leven zonder plastic? Nou, uh, misschien. Of het kan, horen we nou ook van u van Arjen. Want, uh, goedemorgen Arjen. Jij gebruikt, goedemorgen. jij gebruikt al een paar jaar geen plastic, toch? Uh, inderdaad, sinds uh, 2010 al. Nou, en het is nu dan de bedoeling dat, dat uh, vanaf gistermorgen 0 uur is ingegaan... dat we deze week uh, geen plastic gaan kopen. Een week lang. Uh, is dat te doen? Dat is zeker te doen. Dat is geen probleem. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zie je dus voor mij... Even laten horen... Twee uh, zakjes met, uh, ja, er zaten bolletjes in. Ik heb, ik heb ze niet gekocht. Ik heb ze in handen gekregen. Het <laughs> is heel, heel lafjes dat ik dat zeg, maar uh, ja, mijn week is niet goed begonnen, Arjan. Nee, ik wil het inderdaad. <laughs> Spijtbaar. Ja, uh, ik, heb, ik heb zelf brood uh, bij de bakker gehaald. Uh, en dat haal ik ongesneden, zodat het uh, gewoon in één stuk mee kan. Maar dat doet hij ook altijd in een plastic zak, toch? Nee, dat, dat, ik heb zelf altijd een Catole-tas uh, mee. En uh, daar doe ik het dan direct in. Gewoon en dan ik het zelf thuis. Gewoon een brood? Zonder ja. dat er iets omheen gaat? Daar, daar krijg je toch hele harde kosten van? Uh, nee, want ik heb, uh, ik heb dan hier een paar, uh, paar oude zakken... Uh, die ik dan wel eens van mensen krijg. Oh, je hebt wel uh, uh, plastic zakken, maar die gebruik je telkens weer? Die, ja, die, die kun je gewoon uh, keer op keer gebruiken natuurlijk. Ja, ja dus hier, maar dan kun je natuurlijk ook naar de bakken gewoon je eigen zak meenemen. Zeg, doet u het brood hier maar in? Ja, dat kan ook. Dat, dat zou kunnen in principe. Ja. Uh, maar ik, ik denk dat ze op deze manier toch iets langer meegaan. Als je ze niet in een in, in plastic zak doet, bedoel je? Uh, het... nou, de, de, de zakken gaan dan wat langer mee. Ah, oké, okay, ja, ja. ja, ja. Bij je dat de gaan. zakken die heb ik je, al... Je, uh, hebt je hebt toch ook broodtrommels voor thuis? Dan hoef je toch, heb je toch helemaal geen zak nodig? Ik heb nog geen trommel gevonden die zo groot is als een heel brood. Nee, zijn ze altijd te klein? Is dat het nee, probleem? Ik ben altijd te klein, ja. Dan ja. oh, okay. nou, volgens mij hebben. Wij er wel één thuis, maar dat moet ik vanaf wezen. Dat is meer de, de afdeling van mijn vrouw, eerlijk gezegd. Um, uh, niet dat we die daarvoor gebruiken, want er gaat altijd cake in. Um, <laughs> ja, dat is dan ook weer zoiets. Gek, eigenlijk. Maar um, hoe beschrijf jij eens? Je doet dat dus al sinds 2010. Hoe, hoe kwam je er eigenlijk bij om op een dag te zeggen van ik ga helemaal zonder plastic leven? Nou, ik, ik, ik woon op een gegeven moment in Den Haag, in een studentenwoning. En we waren met z'n drieën. En we hadden een uh, grote supermarkt uh, direct op de hoek zitten. En ik merkte dat ik uh, voornamelijk uh, ja, eind van de dag uh, mijn boodschappen ging halen of voor het avondeten. Uh, bij thuiskomst alles uit de verpakking haalde, in de pan gooide en de verpakkingen weggooide. Nou, en dat leverde een hele grote stapel afval op. Zoals we allemaal, toch? Inderdaad. En... Uh, vroeg mij af, dit, dit moeten we gewoon anders kunnen. Ook zonder al die verpakkingen. Maar hoe, hoe zag je dat licht ineens? Had iemand dat jou verteld? Of uh, was er toen ook zo'n initiatief als de Zero Plastic Week? Nee, dat was er nog niet. Uh, vond jij helemaal uit jezelf die verlichting? Ja, ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het vreemd dat ik niet, nou, laten we zeggen, met een, een pan naar de supermarkt kon om daar mijn spul in te krijgen en het direct op het vuur kan zetten. Nee. Dus ik dacht, misschien dat okay. ik dat eens gaan proberen. Ja. Maar, dat, dat, ja, oké, okay. dus er was niemand in jouw omgeving die je daartoe aanzette? Nee. nee. Bijzonder, oké. Okay. Nou, toen ging je dat proberen. Viel, viel dat mee of viel dat tegen? Nou, in het begin viel het best wel tegen. Het ja? Was, uh, ja, je moet toch op zoek naar winkels die producten zonder verpakking kopen, uh, ja. verkopen. En uh, dat is in het begin is dat best wel een zoektocht, ja. En, en want, waar loop je tegenaan? Ehm... Uh, nou, heel veel broodbeleg zit bijvoorbeeld in, uh, in verpakkingen en uh, ja, vaak is dat ook wel plastic. Ja, vlees en kaas vooral. Ja, dat soort dingen. Ja, ja want uh, er zijn ja. een ja, pasta pot, heeft ook een plastic deksel natuurlijk. Ja, precies. Appelstroop, plastic deksel. Ja, ja. ja. hagelslag Hage, is helemaal voor karton toch? Zo'n hagelslag is voor karton. Ja, is dat, dat, is dat goed, is goed karton of is dat ook weer geplastificeerd of zo aan de binnenkant? Nee, het is van binnenkant niet uh, gepressiviseerd. Oké, okay, dus hagelslag is oké. Okay. Dat ja, kan gewoon. Ja. Ja. En, en hoe doe je dat dan nu met kaas en vlees en, en, en, en pasta? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan nu zonder plastic? Nou, ik heb, uh, heb zo'n... Zo ja, Het zijn drie van die plastic bakjes met een deksel erop. Zeg maar voor de vleeswaren die heel veel mensen ook in, uh, in huis hebben. Maar ja. die neem ik dan mee als ik boodschappen ga doen. Dus dan ga ik uh, kun je bijvoorbeeld naar een slager toe gaan. En uh, dan kunnen ze het direct in het uh, bakje doen. Nou ja, ja, dan zeg je van doe maar niet dat pakje wat daar al netjes in de vitrine ligt... maar snij het maar voor mij apart en doe maar hierin. Ja, inderdaad. Ja, ah, en dat doen ze in de, de supermarkt natuurlijk ook. Gewoon een slager, die doet dat gewoon. Ik heb bij de supermarkt ja. nog niet geprobeerd. Maar oh. de slager zelf, die, die doet dat wel, ja. Oh, je gaat niet meer naar de supermarkt? Ik, ik kom vrij weinig in de supermarkt. Is ja. dat uit principe? Nee, gewoon omdat ze, omdat ze weinig hebben. Wat van de ah. eh, ja. plastic of uh, andere verpakkingen. Ja. Ja. En, en hoe doe je dat dan met pasta en pindakaas en zo? Nou, ik heb een winkeltje gevonden hier in Alkmaar. En die, um, die verkopen noten. Maar die hebben ook een machine staan. Dus dan neem ik altijd een, uh, een, een, ja, een glazen potje mee. Wat zij kunnen hervullen. Ah, serieus? Geniaal, ja, hè? Serieus. En, en dat is in Alkmaar? Is dat dichtbij jou? Dat is heel dichtbij, ja. Oké. Okay. En, en dat is ook wel te vinden in, ik noem maar dwarsstraat Ede, waar ik zelf woon. We, we, we hebben zo'n winkel. Zou, zouden die dat uh, doen? Uh, de pinnenkazen waarschijnlijk niet. Nee. Nee, dat is natuurlijk maar net, uh, net wat roman is. Uh, dat is nog ja. best een zoektocht. Ja. Inderdaad. Ja. Hey en uh, uh, uh, frisdrank? Nog, nog zoiets? Hoe doe je dat? Nou, frisdrank uh, dat, dat zit wel in, in plastic uh, flessen natuurlijk. Ja. Uh, Petflessen. er zit wel geld op. Ja. Ik heb het wel. Okay. Uh, maar omdat het gewoon hergebruikt wordt. Weet je het zeker? Weet je zeker dat die fles die stiekem toch ergens weer in verbranden gaan? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja. Je weet het nooit. Met die hele verpakkingsindustrie. Nee. Maar goed. <laughs> een hoop. Voor jou is dat dus op zich een oké okay alternatief als het wordt gerecycled? Ja. ja, voor mij wel. Maar waarom is het dan niet genoeg om gewoon die, die superhero zakken te gebruiken en je, je plastic aan de, aan de weg te zetten? Nou ja, ik, ik vind het toch altijd jammer dat je dan zoveel energie erin moet stoppen... om, uh, om dat dagelijkse plastic uh, allemaal te gaan recyclen. Het, le uh, het leven is er wel een stuk eenvoudiger door, uh, kan ik je vertellen. Om daar <laughs> voor mijn potpindakaas pot elke keer naar nou maar te moeten. Of, of misschien ietsje dichterbij. Ja, dat is voor mij is het niet zo ver, dat scheelt. Ja. Nee, ja, het is, uh, het is inderdaad een stuk makkelijker om, uh, om alles gewoon in, uh, in plastic verpakking te halen. Ja, ja jij, jij maakt het jezelf beslist niet makkelijk. Is het voor iedereen weggelegd, het leven wat je leidt? Uh, vast niet. Nee? Nee, ik kan, ik kan me indenken dat uh, nou ja, uh, gezinnen die, die zoveel boodschappen moeten doen, uh, dat die niet uh, allerlei kleine winkeltjes afgaan om de producten zonder verpakkingen te, te kopen. Nee. Wat, wat, nee. wat, wat zou dan de oplossing zijn als, je, als we met z'n allen... Ik kan me voorstellen dat je dat toch als ideaal hebt... als we met z'n allen minder plastic moeten gaan verbruiken. Hoe, hoe, hoe zie jij dat voor je dan? Uh, ja, dan zou je toch iets meer naar de, de boerenmarkt moeten gaan. Waar alles gewoon los verkocht wordt. En als we daar ja, maar, maar met z'n allen naartoe gaan... dan uh, bepalen wij, nou, okay. dan maken wij die markt, zeg maar. Ik, ik, ik denk dat dat zou kunnen. Uh, Alleen, uh, ja, je hebt natuurlijk wel als, als iedereen dat gaat doen, dan heb je een behoorlijk uh, grote boerenmarkt nodig. Ja, want ik zei ook al denken voornamelijk... Als ik op zo'n boerenmarkt kaas koop, krijg ik dan gewoon een stuk kaas. En die, die, die verpak jij dan weer zelf in je eigen plastic zak? Die je hergebruikt of zo? Hoe, hoe zie ik dat voor me? Nou, ik laat mijn kaas altijd snijden en dan kan het ook weer direct in, uh, in zo'n uh, zo zo bakje. Ja. ja. Nou, las ik ook ergens in een interview met jou dat, je, dat jij ook zo weinig mogelijk, ook naast dat plastic, zo weinig, weinig mogelijk afval maakt. Dat je eigenlijk alles ja. van je eten opmaakt. Ja. Hoe doe je dat? Een appel heeft een steeltje, heeft pitjes. Uh, allerlei groenten hebben ook steeltjes en kontjes en dingen. Eet je dat allemaal op? Nee, dat eet ik niet allemaal op, uh, maar dat is groenafval. Oh, dat, dat mag weer wel. Dat kan, kan gecomposteerd worden, inderdaad. Ja, ah, oké. Okay, dat is natuurlijk product. Dat is weer ook. En, en, ja. en bij vlees heb je bordjes. Uh, ik heb eigenlijk nooit vlees met botjes erin. Oké, okay. dat, dat, dat is makkelijk. Ja. <laughs> je, ben, ja, sorry, je, ben, je bent geen kipkluiver of... Uh, een... Nee, daar hou ik helemaal niet van. <laughs> of sperrips. Nee, nee. nee. Oké, okay, nou dat scheelt nee. dan alweer. Maar uh, de botjes, is dat, kan, is dat ook snel afbreekbaar? Of is dat geen idee eigenlijk? Uh, nou, je, je komt wel eens wel tegen. Hè. Een archeoloog kan wel eens wel tegen. Dus ik heb niet echt het idee dat dat snel afbreekbaar is. Maar het is misschien niet heel schadelijk voor de natuur? Nee, misschien niet, nee. nee. Nee. Nou ja, goed. Goed, voor jezelf. Je bent nu nog alleen? Of, uh, ik geloof niet dat je gezin hebt, hè? Nee, ik heb geen nee. gezin. Nee. Stel je voor dat het gezin komt er op een dag. Is het dan einde oefening met deze levensstijl, Of uh, denk je dat je het wel op deze manier kan blijven doen? Uh, ik, denk, ik denk dat uh, bepaalde onderdelen dat ik dat gewoon kan blijven doen. Mm. Uh, maar, maar misschien, misschien deels. Ja, misschien niet. Ja. Ja. Welke ja. dingen worden te moeilijk dan? Nou... Ik weet niet hoe ik het zou doen met, met luiers bijvoorbeeld. Ja, maar dat, dat is ook een goede oplossing voor. Die, die oude katoenen luiers, die kun je wassen. Ja, ja. ja dat, nou, dat zou kunnen. En dan een plastic broekje overheen die je uh, kunt hergebruiken. Ja, ik heb er nog geen ervaring mee. Dus, uh, we zien? Ik, ik, ik ken die mensen die het uit. doen. Oké, okay, kijk. Het zou niet mijn feest zijn om altijd die poepluiers <laughs> te moeten uitwassen, maar uh, het kan. Nee, nee, ja, ja oké, okay, nou. Zo is er nog een heleboel meer mogelijk. Een leven zonder plastic. Dankjewel uh, Arjan, Uri, Graag Voor uh, jouw inkijkje in hoe dat leven eruit ziet. En uh, wil je meer weten over de actie, de Zero Plastic Week... ga dan naar die website zeroplasticweek.org. En daar vind je alle informatie in het Engels en in het Nederlands... over hoe je mee kan doen en hoe dit allemaal werkt.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 Dat was Adel met Daydreamer. En daarmee ronden wij deze Dit is de Nacht van dinsdag 11 juni af. Een, een boeiende, afwisselende nacht. Waarin we, nou ja, het eerst over hoogwater hadden. Vervolgens terugblikten op een vergane wereld: de wereld van voor internet en mobiele telefoon. Wat is, wat is daar allemaal verloren gegaan en welke kansen liggen er in, in deze tijd? En, nou ja, we zijn in Bonaire geweest, in Australië geweest. En hebben het gehad over de leven zonder plastic. Wil je het allemaal nog eens naluisteren? Dat het kan, moet je gaan naar de website www.eo.nl. Schuine Dit is de nacht. Daar hoor je natuurlijk ook de, de muziek van Etta Snow die hier uh, live vier nummers speelden. En uh, straks op de website uh, vind je dat allemaal terug. Zo meteen het Radio1-journaal. Daarin uh, gaan Marcel en Lara. Het onder meer hebben over de examenfraude op de school in Rotterdam. Wat is daar allemaal gebeurd en uh, wat, uh, wat gaat ermee gebeuren? Het Openbaar Ministerie gaat dat allemaal vertellen. En de extra bezuiniging in Nederland, 6 tot 8 miljoen moeten extra worden bezuinigd. Hoe dat allemaal moet, dat hoort u zo meteen.